Lied je al mijn plato, maar je luisterde niet. Ik vertelde al mijn dromen, je geloofde ze niet. Geen bericht gehad toen ik uiteindelijk sprong en liet zien. Vind je jaloers of heb je spijt misschien? Zelfs je vader zei: Wanneer gaat hij een echte baan beginnen? Want hij woont nog bij zijn ma, verdient geen euro met dat zingen. Als ik mijn passie deelde, ja dan lachte je van binnen. Maar nu ben je al mijn liedjes aan het zingen. Maar nu ben jij te laat. Nee, het kan me niet schelen dat jij je woorden en je daarop eens terug wil nemen. Je bent te laat. Je bent het gift dat ik heb verwijderd Baby, nu ga je zien Dat ik alles heb wat ik verdien Vroeger dacht je deze jongen wordt het niet Maar hart gebroken toen je mij verliet. Maar nu ga je zien Dat ik alles heb wat ik verdien En je dacht dat ik het nooit zou laten zien Speel geen Europa maar de Champions Europa maar de Champions League Hey, mijn live movie die begon zonder script Iedereen die heeft gezien hoe we begonnen met niks Ik ging mijn eigen richting op, al gingen sommige links En dacht niet aan de risico's, dat vonden sommige link Oei. Ik was een slimme boef man, hoe dom dat ook klinkt Maar het kwam altijd wel goed, dat kwam dom mijn instinct ah. Weet nog dat ik voor je deur stond in de regen en jij opendeed Vroeg toen of je meeging, maar je ouders schudden boos van Nee je pa die vond me niks, ik was die jongen van plein man hey. Vertelde jou mijn dromen, had daar direct weer spijt van Want jij moest zo hard lachen dat je niet eens meer bijkwam Waarom zou je rappen want daar word je niet rijk van But I made it Mijn dochter ziet haar vader op tv want hij is famous Ik heb moeten rennen toen met gaten in mijn case wist nu koning in de scene en je weet dat dit de case is Ik ben amper meer weg te denken uit je playlist Baby nu ga je zien Dat ik alles heb wat ik verdien alles. Voor dacht je deze jongen wordt het niet ah. Maar hart gebroken toen je mij verliet. Klaar, man. Maar nu ga je zien Dat ik alles heb wat ik verdien Seen, dat ik alles heb wat ik verdien Schraumbuf, man dacht dat ik het nooit zou laten zien Sproeg geen Europa maar de Champions League